Kijmen Jacobs en de Zee, een vervolghoorspel voor de jeugd in vier delen naar het boek van G. Holle, met Pieter Pickmans het zeegat uit, in de bewerking van Hanni van Herben. Vanmiddag horen jullie het eerste deel, Naar Zee. Ik weet niet of het was. Maar dan ben ik vroeg. Ik kan het best nog even naar de haven voordat ik naar de werf ga. Misschien zijn er vannacht wel bekende schepen binnengekomen. Zo jongen, jongen, jongen, wat een drukte. 2, 4, 6, 7, 8, 10, 14, 15. Er liggen de tierschepen meer aan het hoofd dan gisteren. Oh, daar ligt de zeemeel. Die was er gisteren nog niet. En welk is dat? Eens kijken. Oh, dat is de stad Horen. Die lag gisteren veel dichterbij. Zou Schipper Pikmans dan gauw naar zee gaan? Dat hij daarom zijn schip heeft laten verhalen? Nee. Hé. Oh, nou, dat met dat schip eens mee mocht. Maar niks hoor. Ik mag ze helpen bouwen. Maar anderen mogen het ermee varen. De hele Latijnen! En... Heb je niks anders te doen dan te lopen dromen? Ah, jammer genoeg wel, Krijn. Ik moet zo naar de werf. Ja, ik wou eerst nog even hier kijken, hè. Ja, het water trekt, hè, jongen. Zin om mee te gaan? Ik heb vandaag een knecht nodig. Krelen is ziek. Nou, zin altijd. Maar eh, meester Pieter heeft me al nou wel drie keer gewaarschuwd... dat ik niet meer mag verzuimen. En als ik nou met jou meega dan zet je hem aan de dijk... Ik vind je jammer, maar, eh, maar ik kan niet meegaan. Hoe heb ik het nou? Laat je mij zonder knecht vertrekken? Wie moet dan de kluiver halen en de schoot vastzetten? kan ik toch niet alleen doen? Kom op, stop in. Maar ik heb je toch gezegd dat het niet kon, want meester Pieter... Oh, dat zal wel meevallen. Ik ga vanavond wel met hem praten. Als ik hem dan zeg dat ik het zonder jou niet kan klaren, zal hij het best begrijpen. Nou, denk je, Krijn? Weer zijn drie, zo zeker als ik Krijn Ewouts heet. Dat, dan ben ik je maat vandaag. Ja, dat dacht ik ook. Zo ken ik je weer. Zo ben jij een zoon van Jacob Tijmens. Dat was mijn kerel Tijmen. Die ging voor geen honderd Spanjaarden uit de weg. Zo moet jij ook worden. En dat kan je niet op de werf van meester Pieter leren. Je moet naar zee. Als moeder het maar goed vond. He? Oh, die dag die komt nog. Vooruit. Haal de kluiver en zet de schoot vast. Uh. Waar gaan we naartoe? We gaan een plezierijsje maken, maatje. Je uh. hebt niet veel anders te doen dan straks een tijdje op de schuit te passen. Zegt hij men. Haal de schoot nog wat vaster aan. Hier tussen die zeehuizen is niet veel wind voor mijn notendopie. Zo? Zo, ja. Buiten zal het wel beter gaan. schuit krijgt anders al een lekker hè? Ja, ja, dat moet ook. Hij moet ons vandaag naar Monnikendam brengen. Daar moeten we een voornaam burger halen. Ja. Dat doe je geheimzinnig, Krijn. Mag ik niet weten wie het is? Natuurlijk wel. Je zal hem straks toch zien. Oh, ken ik hem dan? Dat zou ik denken is de schipper van de stad Hoorn. Well, Pieter Pik, mans. Want... Krek, wie is het? En, en de stad Hoorn is overhaald. Ik dacht dat hij op het punt stond om uit te varen. Dat zal ook niet zo lang meer duren, hè. De schipper is vorige week voor zaken naar Amsterdam gegaan. En als we hem vandaag uit Monikerdam hebben gehaald... dan zal hij wel gauw voor een reis naar de Oostzee uitvaren. Daar haalt hij dan een vrachtcore om die in Italië voor veel geld van de hand te doen. Ah, ik zou best mee willen. <laughs> Zou ik de schoot nou maar weer een eentje laten vieren? Hier blaast het flink, hè? Ja, doe dat maar zee, Rob. Aan alles is te zien dat jij voor de zee geboren bent. Weet je het, Amen? Ik geloof niet dat jij nog lang aan de wal zal blijven. Je vader zwierf al op zee toen hij tien jaar was. Hoe oud ben jij nou? Dertien. Al dertien? Al dertien, ja. Kan ik het helpen? Als moeder nou het laten gaan, dan had ik nou heus niet bij meester Pieter op de werf gewerkt. Zo leuk vind ik dat niet. Nou, nou, nou, kalm maar. Ik weet het, ik weet het. Zal ik nog eens met haar praten? Het is toch zonde dat je hier aan de wal loopt te verkniezen? Was je vader maar niet dat die van Maladij de Spanjaarden gevangen genomen? Die zou wel anders overdenken. Ja, Moeder zegt dat ze al te veel aan de zee heeft verloren. Ja. Eerst de broer in de zeeslag omgekomen. Ja, en daarna is vader niet van die reis naar de Middellandse zee teruggekomen. Ik begrijp best dat het moeilijk voor de is om mij naar zee te laten nou, ik, ik wil zo graag. Ja, he? vanzelf. Weet je wat? Ik ga vanavond met haar praten. Vanavond? Nee, uh, dan zou je naar meester Pieter gaan. Ja, je hebt gelijk. Maar dat is dan misschien niet nodig. Nou, we schieten al aardig op. Kijk, daar heb je scharwal. Oh, ja. Meester Pieter zal wel al ontdekt hebben dat je niet present bent. Nou, vast wel. Ja, maar weet je, Krijn, als ik op zee ben, hè? Ja. Zelfs op zo'n spoelpommetje als de Zuilzee, kan ik dat allemaal vergeten. <laughs> ik vind het heerlijk op het water. Hoe lang hebben we nou nog voor de boeg? Nou, met deze wind nog een uurtje, denk ik. Zou Moeder het nou wel weten, dat ik niet naar de berg ben? Ja, nou, natuurlijk. Meester Pieter heeft al lang iemand naar thuis gestuurd. Nou, misschien had ik het toch beter niet kunnen doen. Nou word ik er natuurlijk uitgegooid. Ja, nou, maar Krein heeft toch de loog. elf al. Nou, dan mag ik wel opschieten. Krijn zal zo wel terugkomen en ik moet het gouden boer opruimen. Maar nou, als meester Pieter me nou niet terug wil nemen, wat moet ik dan? Naar zee. Ja. was het maar waar. Mijn moeder stuurt me nog liever naar de lijnbaan. Of misschien moet ik wel bakkersknecht worden bij bakker Jongert. Nee, of. Dat nooit! Wat nooit? Hé, uh. hey. Schipper Pikmans! Die ben ik, ja? Ken je mij? Nou, u bent de schipper van de stad Hoorn? Dat klopt. En nou, vertel eens wie ben jij? Ik ben Tijmen Jacobs. En ik kom ook uit Hoorn, schipper. Tijmen Jacobs. Tijmen Jacobs? Oh, Tijmen Jacob. oh wacht, is dan ben jij de zoon van Maartje en Jacob Tijmen uit de Gelderse Steen? Ja, die ben ik Schipper. Ah. vertel eens, wat doe jij dan hier? Nou, ik ben vandaag knecht bij Krein. U kan wel aan boord gaan, moest ik u zeggen. Oh, dat kan nog wel even wachten. Er worden dadelijk een paar kisten voor me bezorgd. Ja. Is Krein er niet? Uh, nee Schipper, die moest nog een paar boodschappen doen. Maar met een uurtje zal hij wel terug zijn. Oh, ik heb de tijd hoor. Zeg, vertel eens, heb ik goed begrepen dat je alleen vandaag maar knecht bent, weet uh, Ja, schipper. Krijn is je ziek. Ja. Maar wat doe je dan anders? Nou, ik werk op de werk van meester Pieter, maar... Uh... Ah, lekker om een kist. Kun je een goed plaatsje, Thijmen? Ja, zeker, schipper. Hier maar één, maat. Ja, eerst maar deze grote. Ja. Ja, uh. Uh, ja. ja, die staat weer goed. En dat uh, kleintje, dat, dat moet maar in het vooronder. Jongen, zeg maar. Die is even zwaar. He. Eén, twee. He. Ja, nou, daar staat hij wel veilig. Bedankt. Nou, Tijmer, wat mij betreft kun je het zeiluisteren. Ja, jammer dat Krijn er nog hier is, hè. Is het te laat, gaan. Schippen? Nee, Krijn, we zijn juist klaar, dus je bent prachtig op tijd. Oh, gelukkig maar. Nou, we boffen. De wind is omgelopen we hebben hem weer achter. uit Tijmer. Gooi de touwen los. Ja, ja. daar gaan ze. Goed zo, maatje. Ga ja, jij maar weer op de voet dan kan de schipper bij mij komen zitten. Goed idee, Krijn. Dan kun je me meteen het nieuws van de laatste week vertellen. Nieuws? Er is niet veel gebeurd, schipper. Het laatste nieuws is misschien dat Krelis, mijn Knecht zich ziek aan de mosselen heeft gegeten. <laughs> Daarom is Tijmen nou, al, mijn maat. Ja, dat vertelde Tijmen al. Hij hey, werkt bij meester Pieter op de werf, hè? Ja, maar als u het mij vraagt, heeft hij het daar niet erg met zijn zin. Ik weet het, ik weet het, maatje, maar ik was dit keer eerlijk gezegd liever niet gekomen. Wat bedoelt u, hebben u geen goede boodschap, meester Pieter? Je hebt het geraden, maartje. Ik heb geen prettig bericht. Oh, er is toch niks met tijmen. Heeft u een ongeluk gehad? Nee, maak je niet ongerust. Een ongeluk heeft hij niet gehad. Hij is vanmorgen weer niet op het werk verschenen. Oh, en Hij is vanmorgen al voor zeven de deur uitgegaan. Daar twijfel ik geen moment aan, maartje. Maar op de werf is hij niet geweest. Je begrijpt wat dat deze keer zeggen wil, hè? U kan hem niet langer op de werf gebruiken. Ik heb hem nou drie keer gewaarschuwd. Mijn geduld is op. Hij wil of kan niet naar goede raad luisteren. Vanaf vandaag mag hij niet meer op de werf komen. Oh, het is jammer, meester. Waar zal die jongen nou weer zitten? Och, hij zal wel weer met de een of andere schuip mee zijn. De laatste keer is hij vier dagen weggebleven. Wie weet wat hij nou van plan is. Als hij maar geen ongeluk heeft gekregen. Oh, maak je daar maar geen zorgen over. Hij loopt niet in zeven sloten tegelijk. Weet je waar ik me zorgen over maak? Wat er op deze manier van hem terecht zal komen. Oh, ik smeek u, zou u het niet nog één keertje met hem willen proberen? Het spijt me heel erg voor je, maatje, maar ik begin er niet meer aan. Ik kan niet met me laten zollen. U hebt veel geduld met hem gehad, ik weet het. Maar wat moet ik nou met hem beginnen? Ja, het is geen slechte Maartje. Maar als hij een schuit van het hoofd ziet vertrekken... dan wordt het hem te machtig. Dan moet hij mee naar zee. Ja, hij wil dolgraag naar zee. En als ik mijn toestemming zou geven... zou hij liever vandaag dan morgen vertrekken, maar... ik kan het niet, meester. Sinds mijn Jacob niet van zijn reis naar de Middellandse Zee is teruggekomen... Kan ik het besluit niet nemen mijn enige zoon ook naar zee te laten gaan? Ik begrijp best dat het moeilijk is. En natuurlijk is het leven op zee gevaarlijker dan bij mij op de werf. Maar toch geloof ik dat ik je moet aanraden om zijn zin te geven. Hij heeft een paar stevige knuisten, hij weet van aanpakken en hij heeft een goed verstand. Wat zou jij ervan denken als ik eens een goede schipper voor hem zocht? Oh, ik waardeer uw goede bedoelingen, maar het zal me veel moeite kosten daarin toe te stemmen, meester. Het valt niet mee als je je broer en je man op zee verloren hebt. Oh, waarom wordt hij geen timmerman of touwslager? Dat zijn toch ook mooie beroepen? Het zit hem in zijn bloedmaartje. Hij lijkt op zijn vader. Die had je vroeger ook met geen stok thuis gehouden, Ja. Misschien kan ik hem met een visser de Zuiderzee op laten gaan. Dan komt hij al te met weer eens thuis en het is ook niet zo gevaarlijk. Dat spreek ik niet tegen, maar uh, Tijmen zal er niet tevreden mee zijn. Wat kan hij daar nou bereiken? Op zijn best kan hij later een eigen vissersuit kopen. Maar ik hoef jou niet te vertellen wat een armoede dat is. Hè? Ik weet dat u gelijk heeft, meester. Wat u me vertelt heb ik al zo vaak overdacht, maar toch... Oh, drie uur al. Dan zal die dekselse kwajonnen toch uithanden? Kijmer, help even een riv in het grootzeil slaan. Ik voel er meteen dat op stormopkomst is. Ja, zo vaart zal dat niet lopen, Krijn. De haven van Hoorn komt al in zicht. Ja, dat is waar, jonge brazen. <laughs> maar een goed zeeman is op alles voorbereid. Help toch maar even. Ja. Hou je het roer, Schipper? Ja, oké. Nou, nou, het is of je het al vaker hebt gedaan. Nou, je hebt het de vorige keer dezelfde geleerd. Nou, dan heb je het goed onthouden. Zo. Nou, laat het nou maar gaan waaien. Ons kan niks gebeuren. Nou, schipper, heb ik te veel gezegd? Heb je gezien hoe handig je die riff in het zeil sloeg? En of ik het gezien heb. Zo'n knaam kan ik best op de stad horen gebruiken. Maar ja, ik ga moeilijk. vanavond nog naar dat Tijmen moet van de werf af. Je hoort ook zee. Doe je best. En vertel er maar dat ik een goed zeeman van hem zal maken. Ja. Ze staan nu al op te wachten, schitter. Kijk eens wat de mensen daar op het hoofd. Dat zullen jouw te zijn die je om dit reisje benijden. Eh, in ieder geval hebben we straks hulp genoeg om het meer touw aan te pakken. Zorg jij daarvoor, Tijmen? Nou, ik denk niet dat het al nodig zou zijn. Oh, eh? nee? Heb jij nog geen zin om naar huis te gaan? Nou, ik wel. Het is alweer een week geleden dat ik die kleine meid van me eens lekker heb geknuffeld. Nou, toch zal u dat nog even uit stellen. Waarom nou, uitstellen? We zijn er bijna. Nou, zie je dan niet dat ze allemaal in het water staan te wijzen, Daar en Huh? Nou, uh, wat zou dat? Als nou, ik het goed zie, dan, uh, dan ligt er iemand in het water dan. Iemand in het water? Ik zie niks. Waar dan? Ja, daar, daar, Schiphol. 100 meter uit stuurboord. Ja, maar Rempel, nou zie ik het ook. Well. Tijmen heeft gelijk Rijn. Geef ze ons wat meer stuurboord. Yeah. Ja. Ja. Dan gaan we er recht op af. Hou jij het roer dan zullen Tijmen en ik proberen de drenkeling te grijpen. Waar is hij nou? Tijmen, zie. die... Hij... Tijmen! maar, jongen, moet je verdrinken. Waar ja, is hij weer? Daarheen, Tijmen, een beetje meer naar rechts. Hij zwemt als een rat. Waar is die drenkeling nou? Die gaat juist kopje onder. Als Tijmen hem nou maar kan vinden. Hij was er bijna. Nou is Tijmen ook verdwenen. Hij duikt hem na. Dan heeft hij hem in ieder geval gezien. Daar, waar is hij? Kun je, kun je zien of hij dat beter heeft? Eh? Nee, zie kan ik het niet. Maar ik denk het niet. Kijk maar, hij zoekt. Hij doet uit weer. Kom op, Rijn, we moeten voorzichtig dichterbij komen. Eh. Als met de drenkeling te pakken heeft, dan zal hij wel doodmoe zijn. Dan mm -hmm. heeft hij ons hulp hard nodig. Tijme, weer. Hij heeft hem. Volhouden, Tijme! We komen je helpen. Gooi de vallen los, Schipper. Ja, prachtig gedaan, Tijmen. Geef me hand. Zo, ja. Meisje. Neemt u de drenkeling van Tijmen over, Schipper? Dan heis ik hem binnen worden. Kijk, ja, ik heb er al vast. En nou jij. Tijmen, één, twee. Ja, zo, dat is dat. Klein, dat is, dat, dat is. Wat is er, Schipper. Je ziet zo bleek als een vader. Het is mijn... mijn... Wie is het, Schipper? Mijn, mijn dochtertje, Tijmen. Je hebt mijn verdieke gered. Wat ik ook praatte, meester Pieter, was onverbiddelijk. Al heb jij nou het dochtertje van Schipper Pickmans uit het water gered, Tijmen. Je mag niet meer op de werf komen. Ik weet niet wat ik met je moet beginnen. Laat ik dan eens proberen daar een antwoord op te geven. Krijn vertelde me vanmiddag dat Tijmer graag naar zee zou willen... Maar dat jij, Maartje, hem niet kan laten gaan. Dat is zo, Schipper. Toch weet ik sinds vanmiddag dat de zee op den duur sterker zal zijn dan jij, Maartje. Vroeg <tie> of laat gebeurt het toch. Dat weet ik zeker. U maakt het moeilijk, Schipper. Ik ben mijn man al aan de zee kwijtgeraakt. Moet ik nou ook mijn zoon verliezen? Zou je dan willen dat hij aan de wal ongelukkig werd? Als je deze thuis houdt, mislukt hij. Wat je hem ook laat worden. Nou, Maartje... Nou, het is van een ander. Precies wat ik altijd heb gezegd. Ach, jij. Ja. Ik wil heel graag iets voor jullie doen. En speciaal voor Tijmen. Kom, geef mij je vertrouwen. Laat hem op mijn schip uitvaren. Op de stad hoor. Oh jongen, schrijf ah, je... toch uit. Op de stad horen. <tie> ja, ja, ja. zo knaap kan ik best gebruiken. En je kan er zeker van zijn dat ik over hem zal waken als over mijn eigen zoon. Oh, ik kan best dat mezelf passen, schip. Jongen, jongen, wil jij nou je brutale mond wel eens houden? Ja, laat maar, maartje. De jongen heeft gelijk. Hij zal zich op zee het best redden. Natuurlijk, zo'n kraap hoort niet aan de wal. Maatje, maatje, wat een jongen is dat? Wie wil geloven dat ik jaloers op je ben? Ik wou dat mij zo... Uh... Nou, dat ben ik toch een beetje. Jij bent mijn pleegvader. <laughs> Wel, ja, doe maar, mooie pleegvader die zijn zoon van zijn werk laat verzamelen. Ach, het zou wat, die jongen hoort immers niet aan de wal. Kom vooruit, zeg nog maar dat hij met de stadhoorn mee mag. Als je het nou niet doet, moet je het toch over een paar dagen doen. En je kunt me geloven of niet, maar de stad Horen vaart niet uit zonder Tijmer Jacobs. Of ik heet geen Krijne Ewouts meer. Okay. Kom, Maartje, neem een besluit. Nou, voor dit moment ben ik al jaren bang geweest. En ik heb altijd wel geweten dat dus het zou komen. Tijmen, jongen, kom eens hier. Doe dan maar. Ga met Pieter Pikmans het zeegat uit. Ai, ai, ai. O, oh, o, oh, moeder. Moeder, die zal er geestpijn van krijgen. Daar zal ik voor zorgen. Zo, timer, daar ga je nou. Hm? De wijde wereld in. Uh, ja, Fijn, schipper. Je hebt het dus wel naar je zin? Je kan nog terug, hoor. Oh, niks, mijn schipper. Ah, die zal nou op zo'n prachtige schip niet als je zin hebben? Goed zo, jongen, zo mag ik het horen. Kom mee, dan zal ik jou mijn stuurman Jaap Willems voorstellen. Die zal je het schip verder laten zien en je ook vertellen wat je aan boord te doen hebt. Wow. Of dacht je misschien dat ik je voor je plezier meegenomen had? Nee, schipper, nee. Als dat zo was, dan had ik liever op de werk van meester Pieter gebleven. Mooi zo. Nou, maar als je nog terug wilt, het kan nog hoor. Dan je je overboord en je zwemt maar naar de kust. Zo ver is dat voor jou niet. Jammer, ik heb mijn zwembroek niet bij me, schipper. En ik mag niet nog eens met een afpak thuis komen. Oh, zo. Hier is de hut van de stuurman. Ah, schipper. Jaap, dit is onze nieuwe scheepsjongen. Oh, Tijmer Jacob. Ah, onze mensenredder. He? Jaap, neem jij je mond onder je hoede en laat hem het hele schip zien. He? Ja. Je zal misschien nog wel een paar karweitjes voor hem hebben ook. Denk ja, jezelf? dat zou ik denken. Nou, kom Tijmer. Dan gaan we een kijkje voor de mast nemen. Voor de mast? Ja, in het verblijf van de boots en de matrozen. Oh, daar slaapt het niet op. Nee, nee jij slaapt bij de schipper. Slapen de scheepjongens dan in de kajuit? Nee, nou. Maar de schipper wil het zo. Hij wil dat je een boel zal leren. En daarom is het beter dat je dicht bij hem bent. Oh ja. Wat moet ik dan allemaal leren? Rekenen, schrijven, kaartlezen, tekenen en nog veel meer. Maar dat zal de schipper je wel vertellen. Oh, ja. oh hier. Anne. Dit is onze nieuwe scheepsjongen, Tijmer Jacob. Ja. Kijk, hier maar eens wat rondtijmen. Maar loop Hannes en de anderen niet voor de woede, hoor. Ik kom je straks wel weer halen. Ja, ik zal me wel vermaken sturen. Geef me die emmer eens dan zei we. Zal ik dat even doen, uh, Hannes? Uh? Jij? Het tuintje van de oude? Ik ben geen zoon van de schipper. Ik ben Tijmer Jacob. Oh. Ik ga als scheepjongen mee... Dat heeft de tuur toch gezegd? Ach kom, wat je zegt. Dan moet je bij de oliekoek slapen, want alle kooien in het logis zijn bezet. ik, slaap in de kajuit. Bij de ouwe. Nee. Zoet zijn ventje, niet snurken. Zeg, neem jij een ander in het ootje. Ik heb je al raad niet nodig, hoor. Nou, de mijne wel. Pas op, jongetje. De oliekoek gaat dekspoelen. Hoi, zie je Ai, die... wel, dan heb je het al. Dan worden je pantoffels nat, jochie. Zo trakteren we hier jongetjes met grote ja. monden. Als Neptunus aan boord komt, hoeven die oude mensen niet meer te dopen. een hey, hey, flauwe kerels zijn jullie. Dachten jullie nou echt dat ik bang was voor een natpak? Flauw gedoe. Blauw gedoe? Blauw gedoe, lelijke uh, landkap. Ik zei dat. Hé, hé, alles. Maar goed dat. Kun je de scheepsjongen nou, wat ik met rust laat doen? Oh, het is niet ah, de het was mijn eigen schuld. Klips in de weg. Oh, Zo'n natpak is voor jou niks nieuws, nee. Ik waarschuw jullie mannen. Hou je handen van Tijmen af. Hij zal jullie niks in de weg leggen en ik verzeker je... wie het hard heeft hem te molesteren... krijgt het ze kuur met touw aan de stok. Allee, vooruit, je weet. Ja, ja. En ga jij maar mee naar de kok, Dijmen. In het kombuizen, je kleren gauw genoeg weer droog. Oh ja, maar het is niks voor een bootje. Ik kan er best tegen. Mooi zo, dan dus zie jij het wel klaar, hè? Zo. Ga hier maar binnen. Kokkie, hier is je maatje. Een beetje nat, maar dan weet jij wel raad, of is niet? Uh, Hebben ze je al gedoopt? Ah. <laughs> nou, als dat alles is, dan kom je er goed af. Hier, ga je maar bij het vanduig zitten. Oh. En laat hem de piepers gelijk maar ja ook kok. Dan kan hij meteen als een dagelijkse karwei winnen. Nou, ik ga weer. Ik heb nog weer te doen. Dag, uh, Kok. Nou, wie heeft je dat geleverd? Uh, nou, zo'n uh, lange, magere Hannes, zei die, geloof. Oh, die, ja. Die maakt zijn eerste reis bij ons. Ja. Lijkt me geen lievertje. Blijf maar een beetje uit zijn buurt. Weet jij hoe hem noemen? Nee. De oliekoek. Oh, ja, ja, ja zo noemden ze hem. Nou, uh, hij, hij is toch vet genoeg. Ja, Sorry. dat zou ik denken. Maar hoe komt hij aan die bijnaam? Oh, die heeft hij al gekregen toen hij zijn eerste reis als scheepsjongen op de zee zeemeel van Schipper Dekker maakte. Oh. Zijn moeder bracht hem toen aan boord en gaf hem een grote zak met oliekoeken mee. De kok nam ze in bewaring en zo hannes je er af en toe in geven. Maar <laughs> hij heeft er nooit een van geproefd. Nee? Nee, zo gauw het schip de haven had verlaten, ging de kok met de oliekoeken naar het logis. Oh. Nou, je begrijpt dat de maat zich te goed hebben gedaan. En vanaf die tijd kent iedereen hem alleen maar bij zijn bijnaam. De oliekoek. Oh. Uh, heeft iedereen hier een bijnaam? De, de meeste wel. Oh. Welke bijnaam zou ze mij dan geven? Kroos Duiter. Ja, wie weet, hè. Maar dat is een erenaam. Zie hoe staat het met mijn piepers? Eh, uh, goed. Ik ben bijna klaar. Mooi zo. Weet jij, als je goede maatjes met de bemanning wil blijven, hè? Dan moet je zorgen dat het eten steeds op tijd klaar is. Ah. Oh. Ja. Nou, zijn je kleren al droog? Nou, de, de randen zijn nog een beetje nat. Nee. Hé, hey, pas op, je spat alles nat. Nou, het was de laatste, kok. En dan moest ik een beetje vieren, hè? Nou, ja, smeer hem dan maar vlug. Jo, Lelag. Kom je eens kijken. Goedemorgen, stuur. Goedemiddag, zei je bij ja. Lekker gepiet? Nou, en nog. Dacht ik al. Quentin er vandaag nog maar wat rond. Ben je al bij de roerganger geweest? Nee, stuur. Wie staat er aan het roer? De oudste van de bemanning. Kees Jochems. Ja, Ga hem de kunst maar opkijken. Oh, nou, ik zal goed open de kost geven. Goed. Zo, broekie. Ben jij daar eindelijk? Oh. Ik heb al een keer of wat naar je uitgekeken. Maar geen timer, hoor. Wat ben jij voor een papkindje? Oh, oh. <laughs> voor de eerste keer op de Noordzee. En dan slaapt meneer tot tien uur. Dat is geen best begin, Maatje. Ik zou me doodgeschaamd hebben als dat mijn vroeger overkomen was. Nou, okay. ik. zal mijn leven beteren. Ja, dat is je geraaien. Of wil jij niet leren sturen? Nou, wat, wacht. Mag ik het uh, hoer eens vasthouden? <laughs> hoor. me zo'n hoornse windhapper. Je kent de streken van het kompas niet eens? Nou, of ik die ken. Nou, zo. Laat eens horen. Noord. Noord en Oosten, Noord-Noord-Oost, Noord-Oost en Noorden... Noord-Oost, Noord-Oost en Oosten... Ja, ja, jongen, je valt me mee. Waar heb je dat geleerd? Bij Krijn. Krijn? Krijn, Krijn en Ja, ja, euh, daar ging ik vaak mee de Zuiderzee op, hè. En van hen heb ik het kompas leren gebruiken. Oh, zo. Vertel dan eens wat er voor lijkt. Eh, uh, Noord ten Oosten. Bestig. Heb je wel eens gestuurd? ja. Rijnse schuit. Maar die had niet zo'n uh, groot rat. Nou, vooruit. Pak aan. Oh. Ja, hou die spaken goed vast. En zorg dat we Noord en oosten voorhouden, houden, hè? Ja. Oh. Ik zal je helpen. Dit gaat goed, hè, hey, oh, Ja, dat schikt nogal. Een beetje meer stuurboot. Hé, hey, hey, nee, dat is te veel. Beetje meer, bakboot. Ja, nou zo. Dan is ja, die schuit van kleintje mogelijk. Ja, dat is Maar ik kan toch zien dat je nog vaker hebt gedaan. Kijk uit, Ja, ja dat moet ik nou, deze keer. Ja, vasthouden, Thijme. Ja, is uh, Wat maak je me nou klaar? Stuurboord hebt Nee, geen bakboord. Geef hier! Oh, wat kind! Wat haal je nou uit? zei je te zitten? Ja, het is al voorbij, stuur. Ze liep even uit de hand. Ja. ja, ik heb al een paar keer gedacht wat is er met Kees aan de hand. Het schip maakte buigingen van bakboord naar stuurboord. Maar, maar, maar dit was al te brengen. Moet ik een ander aan het roer zetten? Nee, dat is niet nodig sturen. Zal niet meer gebeuren. Daar reken ik op. Nou, goed dat de oude onderwijs anders zwaaien er nog wat. We zijn met ankers bezig. Het scheelde niet veel of we hadden door. jou ja, maar nou voor verspeeld. Dan Kan uh, ik bij die ankers helpen sturen? <haha> bij zo'n karwei, Nee, me. Jij weet amper hoe je een touw in je knuisten moet houden. <haha> nee. Blijf jij maar hier, dan kan je een oogje in het zeil houden. Ik een oogje in het zeil houden? Het dus weten. Dat is moest te zweten, Vervelend dat jij nou op mij een standje kreeg, maar... is het ook niet wat ik zeggen moest. Nou, gelukkig maar. Anders had je het er niet beter op gemaakt. Vergeet niks, hoor, Thijmen. Jaap is het alweer vergeten. Alleen voorlopig geef ik je geen stuur meer in handen, hoor. Nee, natuurlijk niet. Maar weet je wat ik nou niet begrijp, is, Waarom koerst het schip nou wel in één rechte lijn? Die beweegt het roer nauwelijks. Ja, een kwestie van gevoelt, hè. He, je hebt roergangers die het nooit leren, al worden ze tachtig. Oh, en hoe oud moet ik worden, denk ik? Jij zal het wel leren, maatje. Is hij nou zo sterk als ze zeggen, kok... Ja, films bedoel je? Heb je er nooit stoutjes van gezien? Wacht er maar af, Anassie. Is je eerste reis bij ons pas? Nou, uh, groot is hij toch niet? Yeah. Groot? Nee, maar breed. Die <laughs> hebben een paar handen... Alles wat die grijpen houden ze vast. Hij krijgt er een baksteen mee fijn. Kom, kom, kom, er zijn er meer sterk. Bedoel je jezelf? Uh, ja, wie anders? Zo, nou, dan ben je dan zeker van de oliekoeken geworden. <laughs> Als je dat nou <laughs> nog één keer zegt, zou jij hier de eerste zijn die daarvan kan meepraten. Laat je dat gezegd staan. Nee. Kom, kom, kom, kom, mannen, geen ruzie. Nou, dat brengt alles al een beetje lever in de brouwerij. De haven begint me knap te vervelen. De haven? Zeg maar gerust het schip. Man, ik heb in geen weken de straat onder mijn benen gevoeld. Zullen we het geluk hebben dat de wind draait? Zou je die voorlopig niet voelen ook? Of denk je soms dat de oude je dan nog de tijd gunt om te passagieren? Nee, vergeet het maar. Nu hij het ruim eindelijk vol graan heeft, wil hij varen. Maar waarom laat hij ons van nou niet gaan? Ja, dat weet ik niet. Nou, zolang de wind niet draait, kunnen we toch niet naar buiten? Ja, het enige wat mij interesseert is dat we zo gauw mogelijk kunnen varen. Morgen misschien? Vandaag zal er wel niks meer van komen. Het is er weer donker. Ja, kom. Ik ga mijn kooi eens opzoeken. Wel te rusten. Ja. Ik ga met je mee. Wel te rusten. Wel te, Wel te rusten. rusten. Ga jij nog niet naar Kooi, Cijver? Nee, het is mij nog te vroeg. Mooi oh, zo. Die pottenkijkers zijn we kwijt. Luister, zei we, ik heb een plan. Een plan? Naar voor? Ja. Hou nou maar niet van de dom, je weet best waar ik het over heb. Uh, is is weer zo laat... Is je fles leeg? Ja. En jij moet zorgen dat hij weer volkomt. Ik? Waarom ik? Ja, jij. Ik zou niet weten hoe. Je hebt net zelf gezegd dat we niet van boord mogen. Dat is zo, maar daar heb ik nou iets op bedacht. Jij gaat de oude vragen of je broer die hier ook in de haven ligt mag bezoeken. Mijn broer? Ik heb geen broer. Dat weet de oude toch niet? Je doet net alsof. Waarom doe je dat zelf niet? Dat kan ik niet. Van mij weten, ouwe, dat ik geen familie heb. Nou, en, en als het uitkomt, dan sluiten ze me krom in het veronder. Ach, zeur toch niet. Het komt niet uit als je het handig inpikt. Nou, moet je horen. Morgen vraag je verlof. En als je het krijgt, dan ga je met de sloep naar de wal. Hm? Je laat mijn fles op het bekende adres vullen. En je komt na twee uur terug. Ja. Niemand zal daar wat achter zoeken. En ik heb weer een hassenwoordje. En, en, en die fles dan? Die zien ze toch? Nee, hem. die fles laat je voorlopig in de sloep. Luister. Morgenavond heb ouwe Kees te wachten. Die dan een beetje doof en zien doet hij ook zo best niet meer. En het is bovendien nieuwe maand, dus pikkerdonker. donker. Dan halen wij samen de sloep langs zij en jij laat je langs de touw naar beneden zakken. Je haalt de fles uit de sloep en ik hijs je daarna weer aan boord. Zee, jij praat maar makkelijk. Ik, ik moet dit doen en ik moet dat doen. Wat doe jij eigenlijk? Ik? Ja. Ik maasje, ik zorg dat de fles weer leeg komt. En als jij heel zoet bent, mag je ook een beetje helpen. En denk erom mondje dicht. Want als het misgaat, als het misgaat, mannetje, dan zou je wat beleven. Jullie hebben geluisterd naar het eerste deel van Themen Jacobs en de Zee. Een vervolghoorspel voor de jeugd geregisseerd door Wim Paal.